9 uur. Gert Gluck met het nos Journaal. Volgens de Telegraaf gaat binnen Defensie het verhaal dat de topmilitair vrouwelijke collega's pikante SMS'jes stuurden. Het ministerie bevestigt het ontslag van S, maar wil om privacyredenen niet kwijt wat de reden is voor zijn ontslag. Bouwbedrijf BAM verwacht een fors verlies op een aantal bouwprojecten in het buitenland. Het gaat om projecten in Duitsland en Groot-Brittannië. In een verklaring kondigt BAM een verlies aan van 75 miljoen euro. Bestuursvoorzitter de Vries zegt buitengewoon teleurgesteld te zijn over de negatieve ontwikkelingen. Hij zegt dat BAM extra gaat snijden in de kosten. Gedwongen ontslagen sluit hij niet uit. In de voorstad van Hanoi is een Vietnamese legerhelikopter neergestort. Lokale media melden dat 19 militairen zijn omgekomen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. De Vietnamese helikopter van Russische makelij stortte neer vlak na het opstijgen. De militairen aan boord zouden een parachutesprong maken. In een voorstad van Hanoi... Eh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 In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij 1brugge 4 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Hoofddorp en Knoop in Badhoofddorp 6 kilometer. A9 Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam-Zuidoost 2 kilometer en de A9 ook maar Amstelveen voor Badhoevedorp 2. Op de A10 de Ring zuid richting Den Haag bij Rij 2 kilometer, A12 Utrecht Den Haag voor knooppunt Oudereen 3 kilometer A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft Noord 3, A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt de Bresseplein 2 kilometer verderop bij Moordrecht nog eens 2 A27 Utrecht Breda bij knooppunt Nunette 5 kilometer en 57 Brouwersdam richting Rotterdam bij de aansluiting met de A5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 Twee van Zandvoort op zaterdag bij CFM gingen we terug naar de jaren 80. Tezamen met deze heerlijke single van de rider Michael Walden. Jor, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Zie ik nou een klein zonnetje zo verschijnen? We vragen dus even aan Lex. Komt dat, Lex? Is dat allemaal in de planning? Ja, af en toe. Af, af en toe een beetje, zo. Ja, <laughs> Oké. Okay. Welkom bij uur 2. Wat gaan we in u 2 allemaal doen, uh, Albert Jung? Uiteraard, de luisteraars, rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in... en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Dat allemaal rond de klok van half 4. Rond de klok van 20 over 3 gaan we weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want zoals u hebt begrepen, wordt daar de Masters verreden dit weekend. En momenteel is de Bos GP aan het rijden. Dat zijn echt die ouderwetse Formule 1-auto's aangevuld met GP2-auto's. En uh, daar gaan we weer om rond de klok van 20 over 3 schakelen... met Willem van Densen. En die gaat dan ons dan de uitslag daarvan uh, vertellen. En we kijken wellicht ook even vooruit... naar de qualifying voor uh, de Zandvoort Masters. Want die gaat om kwart over vier op het programma. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort en natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om af te stemmen en eh, afgestemd te blijven op ZFM, uw lokale radio. En tot aan vijf uur, het op zaterdag. We gaan ons opmaken voor de wedstrijd van vanavond. Eigenlijk twee wedstrijden. Ja. Want eerst speelt België tegen Argentinië. En de Rode Duivels hebben een eigen lied. Ja, dat moet ze promoten in richting de finale brengen. Dat is deze van Stronome. de ja. danser. Tu vas danser, balance Toi mais tu vas te faire balancer Défonce Toi mais tu vas te faire défoncer Tu aimerais faire C'est la faute, lafhout, die lafhout, die lafhout, die lafhout, die lafhout, die lafhout, die lafhout, die lafhout, die lafhout, zaterdagmiddag zo rond half drie, dan hoor je hem bij CFM. Onze eigen weerman, Lex van der Hoorn, hij heeft net de studio verlaten. Ja, hij denkt, de zon schijnt, hè, dus ik kan weer naar huis. <laughs> Dat heeft hij mooi gepland. In de plaats van Crowded House in the Weather with You... draaien we speciaal voor Lex. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, er wordt dit weekend niet alleen gereisd op Park Zandvoort tijdens de Zandvoort Masters, maar ook in Engeland... Robert Klopt, en uh, zojuist is die uh, uh, verreden... de kwalificatie voor de Grote Prijs van Engeland... op het circuitpark van Silverstone. Nou, het was uh, echt een bloedstollende kwalificatie... meerdere malen uh, de gele vlag... in verband met regen- en slippartijen van de diverse auto's... Maar hij is inmiddels uh, verreden en uh, ja toch wel weer een uh, spannend tot aan het eind. En met name ging het tussen Rosberg en Sebastian Vettel... die elkaar uh, echt op het scherpst van het snede hebben bestreden... voor de pole position van morgen. Maar het is uiteindelijk Nico Rosberg die aan het langste eind trok... en als uh, voorop pole begint. Naast hem natuurlijk rechts Sebastian Vettel... gevolgd door op de tweede startrijd door Jason Button en Nico, Be Nico Huckelberg. En dan krijgen we Karel Magnussen en Luce... Uh, Lewis Hamilton op 5 en 6. Dus nogmaals, Nico Rosberg op pool. Gevolgd door Sebastian Vettel, Jason Button, Nico uh, Hoekelberg En op vijf Magnussen en op zes slechts Hamilton. En dan kijk ik even naar uh, de stand in het wereldkampioenschap. Is dat Nico Rosberg aan de leiding gaat met 165 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton op 136. Dus Lewis Hamilton zal een inhaalrace moeten gaan rijden morgen. En dat allemaal uh, live op uh, de diverse sportkanalen te volgen. Vanaf 2 uur Nederlands de Grand Prix van Silverstone. En tot zover het racenieuws wat betreft de Formule 1. Zometeen meer racenieuws bij CFM. En dan gaat het weer over de Salford Masters. Gaan we bellen met Willem van Dezen... die vanmiddag live op het circuit aanwezig is. Dat was de single van Lipsync, Sync, de funky town. Hier is Queen... Kiss um. the Zaterdagmiddag van CFM de van Queen, dat was Buddy Langer van Race Radio Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar onze race reporter Willem van deze live op City Park Zalvoort tijdens de Zof Masters. En we hebben net waarschijnlijk, ja, ik ga vragen aan Willem, een mooie race gehad van de Bosch GP. Nou ja, die is nog bezig. Kort later gestapt. Dus die zijn er bij. Maar ja, mooi geluid hoor. Ja, prachtig geluid natuurlijk. En, uh, ik vertel het eerder al een van de auto's die daarin uh, meedoet. Uh, Dat is uh, de jack waar we ooit... Uh, European, uh, en, uh, ...die heel uh, fijn in reënst. En als is wat die... verkeerde keuze gemaakt. Ik ga gewoon met die op, uh, ...de reën gewoon op... Nadeelwarmronde en ja die heeft een achterstand van uh, bijna een ronde. Maar het is wel de snelste auto op de baan, dus die is uh, volop op de jacht uh, naar uh, de achterhoeken van het veld om te kijken of hij toch wel het paard uh, kan uh, beroven. Aan de leiding uh, vinden we nu uh, Marijn Kalmaud. Die rijdt in een uh, bennetton. Uh, uh, tweede plaats vinden we terug. Uh, J. Ledermeijer Le Le die rijdt in een voormalige, of dat is nog steeds natuurlijk, een Formule 3000. En op het derde plaats is de Dalara GP2 en die wordt bestuurd door... Ja, daar komt die James, die... die, die, die, die, die uh... Al <lacht> met al een leuke race om te zien ook. En, uh, ja, ook uh, voor de oren om van te genieten uh, natuurlijk... Uh... Ja, gewoon eerlijk uh, inderdaad als je dat geluid hoort, uh, Willem. Dat is geweldig. Ja, dat is het. Uh, en hij bij mij. Ik voelde uh, Vooral uh, die jenken waren. Uh, die is nu juist weer voorbij dat ja dat we ja zeker en we kunnen je bijna niet verstaan maar we genieten gewoon van het mooie geluid ja dat kan bijvoorbeeld dat doe ik ook hey willem zo dadelijk is deze race voorbij nog een 5 6 minuten te gaan en dan komen straks gewoon weer bij terug ja dan is het niet stil oké tot straks Willem van deze is op stuk wie de zometeen evenement agenda maar eerst van clean dat hier is Radarby. Clean Bennett die heeft inmiddels een nieuwe single uitgebracht. Maar we deden het nog even met I Rather Be bij CFM. Het is half vier, tijd voor de evenementagenda. Ik ga er gewoon weer even voor zitten, Albert-Jan. Ja, niet te lang, hoor. Niet te lang? Nee, niet te valt te lang. het mee? Valt mee? Het valt er heel erg mee. Uh, goed, de evenementagenda en het eerste evenement waar we graag uw aandacht voor vragen... is een Anne Frank in Zandvoort aan Zee. Het Zandvoort Museum heeft samen met de Anne Frank Stichting een kleine fototentoonstelling gemaakt over de vakanties die Anne en haar familie Frank doorbrachten in Zandvoort. Dat is echt een aanrader om daar eens naartoe te gaan. En dan hebben we het natuurlijk over het Zandvoortsmuseum... aan de Zwaluweestraat nummertje 1. Een prachtige tentoonstelling over de vakanties... die Anne Frank hier in Zandvoort doorbracht... En die, de, deze foto-expositie uh, foto loopt door tot en met 21 december. Dus je hebt toch alle tijd om daarvan te gaan genieten. Uh, dan hebben we nog een andere zomerexpositie in de Agatha-kerk. Evenals de vorige jaren organiseert de lokale raad van kerken... ook dit jaar de traditionele zomerexpositie. Het thema delen wereldwijd, geven en nemen... is een combinatie, is, is een combinatie met de ecumenische kerkdiensten... die tijdens de zomermaanden in de Zandvoortse kerken wordt gehouden. De tentoonstelling is vandaag om half drie feestelijk geopend. Tot zaterdag 30 augustus staan de deuren van de Agatha-kerk elke zaterdagmiddag van twee tot vijf uur gastvrij open en zijn er vrijwilligers aanwezig. Op verzoek vertellen zij u graag over de kunstwerken en over het fraaie ingerichte monumentale kerkgebouw dat in 2007 helemaal is opgeknapt. Ook op de zondagochtenden is de tentoonstelling na de mis tot ongeveer half één te bezichtigen. Dan gaan we naar de spot. Strandafgang bijna 23a. En dan hebben we het over zondag 6 juli. Want dan vindt bij de spot de inzand voor de Jaloo Lingerie Girls Pro Day plaats. En voordat u aan andere dingen denkt. Het heeft namelijk alles te maken met het wereldkampioenschap... kitesurfen, wave rijden en leidt de wereldranking. Een vrouwelijke top kitesurvers. Wereldwijd inspecteert Jaloo Team Riders... Van Nash, cardboard, uh, Cardboarding en O'Neal. Vele vrouwen met haar energieke persoonlijkheid... waanzinnige sportprestaties en de gezonde lifestyle. Dat alles morgen bij de spot strandafhang Benaar 23A. Dan, ook op 6 juli morgen dus, hebben we weer over de Buddha and the Beach Dance Party. Een zonnige muzikale mix van zoele letten, Arabische rai, Afrikaanse ritmes en Egyptian Balkan beats, Afgewisseld met de nodige lekkere funk, disco, soul rock en hedendaagse dance. Kortom, een feestje dat u niet mag missen. En dat vindt plaats in de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot nummertje 9. De prijs is 10 euro per persoon. En dat begint om 7 uur en zal tot kwart voor 12 morgen gaan duren. Dan hebben we het over de optreden van de Kings Langley School. De ondernemersvereniging Zandvoort heeft in samenwerking met de gemeente Zandvoort... weer een aantal concerten in het muziekpaviljoen mogelijk gemaakt. Kom gezellig kijken naar het optreden van de Kings Langley School. En dan heb ik het over 8 juli en dat is van 5 tot 6 in het muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein. Gelukkig dat daar ook weer eh, muzikale evenementen worden georganiseerd. Dan, gaan we, dan ga ik, maak ik een, een stapje naar 12 juli... En dan heb ik het over jazz aan zee met Lils McIntosh en Friends. Nieuw in Zandvoort, jazz met bekende binnen- en buitenlandse artiesten... in de sfeer van zon, zee en strand. Elke tweede weekend van de maand in Café Het Juttertje. Het gezellige café-gedeelte van het jaar rond paviljoen Talassa. Gastheer Ton Arissen, heet u van harte welkom op zaterdag 12 juli... en is verheugd dat zijn vriendin Lils McIntosh... het eerste optreden komt verzorgen. Lils komt natuurlijk niet alleen. Haar Friends tijdens de optreden zijn onder meer Kroes van Mechelen op saxofoon... Kijan Wimmer op piano, Harm Wijntjes op contrabas... en Menno Venendaal op drums. Voorwaar een reden om er even lekker naar het strand te gaan. Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens... reserveer dan bij Talassa. Meer informatie kunt u vinden op www.thalassa18.nl. Www 18nl Dat allemaal 12 juli. Dus jazzliefhebbers, zet dat in uw agenda. En het begint allemaal vanmiddags om 4 uur. Dan uh, op 13 juli hebben we het uh, Tango aan Zee. Zij het enige jaar. Wordt dat georganiseerd bij Meijer aan Zee in Zandvoort van 5 tot uh, 10 uur s'avonds? En wie weet wat later zal DJ Wim ook in 2014 sfeervolle, warme, passionele, swingende tango's laten klinken? Dat allemaal op 13 juli weer op Strandpaviljoen Meijer aan Zee, Strandafgang de Vauvage. En meer informatie kunt u vinden op www.llkbco.nl. Dat begint om 5 uur en duurt tot 10 uur. Tango aan zee. Liefhebbers, zet het vast in uw agenda. 13 juli vanaf 5 uur. En tot slot, de Recreade komt er weer aan. Recreade is een vrijwilligersstichting in Zandvoort. die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Recreade organiseert voor de 47ste keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Van 12 juli tot en met 25 juli zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen. om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie van 10 uur s morgens tot 12 uur en van 2 tot 4 uur de kinderen voor 1 euro, u hoort het goed, 1 euro per dagdeel mee kunnen doen aan de activiteiten. Naast de activiteiten op de twee locaties zijn er ook meerdere gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een pop poppenkast, volksdansen en een vossenjacht. Daar ben ik altijd minder van. Ja, dan ja, mee, ja. Trouwens. Jaarlijks wordt de een op de laatste vrijdag afgesloten met het Santa Crami. Diverse locaties en meer informatie kunt u vinden op www.recrearis-zandvoort.nl www.recrearis-zandvoort.nl tot zover. Dus oppassen jij, hè? Nou, nog een keer. Oké, wil je het even meer aanlezen? Ga dan uh, naar je tv. Zet hem op uh, CFM-TV kanaal 40, digitaal, analoog 45. En dat moet je morgen zeker ook doen. Morgen vanaf uh, 10 uur de hele dag de Masters op uh, CFM-TV. Vanaf 10 uur morgenochtend de live beelden vanaf het circuit, park Zandvoort. Zet hem aan en volg de Races Live. Of gewoon op de radio natuurlijk, hè, bij Zalverdop Zondag. ...dat we vandaag je hebben, Albert-Jan. Oh, het is toch ook weer zonnig, hè, nu? Heerlijk. Want wij zitten weer binnen, dus dan gaat het weer zonnig ja, zon. ja, uiteraard. En uiteraard. Lex is weer naar buiten. En Lex is ook weer buiten. Uh, uh, dus mooi Hij weet precies wanneer hij uh, buiten moet zijn. Joris Santana in Holland. Nee, joh, het Wibbering gaan we helemaal niet doen. <laughs> Die hebben om half drie al gehad met uh, Lex van de Horm. Daar blijven we niet aan de gang. We gaan wel straks weer naar het circuitpark, voor voor naar Willem van deze. We willen natuurlijk heel graag weten hoe de race van de Bos GP is verlopen. En dat was Tom Jones. EFM Race Radio. Pit Report, Report. En we schakelen weer live over naar het circuitpark. Zo naar Willem van Dezen. Want die auto's met dat mooie geluid die zijn inmiddels uitgereisd, hè, Willem? Ja, dat klopt. We zitten hier uh, op de wind aan, dan, uh, Maar voor de reis is het. Uh, Stil. <laughs> Ze zijn gefinischt die auto's en uh, de race is uiteindelijk gewonnen door uh, ja, Marijn van Kanthout. Uh, die met een uh, benetton van eenheid op tweede plaats <laughs> hebben teruggevonden. Uh, dat is uh, Smikowski, die is tweede geworden met zijn uh, Dallara GP2... en uiteindelijk toch nog derde geworden uh, Klaas Vart de uh, Formule 1 uh, rijdt, de auto waar ooit uh, Eddie Irvine in rijdt. Uh, start vanuit het fietspaard met bijna een ronde achterstand om dat toch te. Banden nog gewisseld uh, moesten worden. Maar ja, er snel is de auto het wel op. En uh, ja, dat er echt uh, flink hard mee gereden wordt. met die uh, post-GT-series. Dat heeft uh, Klaas Spart uh, wel bewezen. door alles nog op een derde plaats uh, te finishen uh, hier. Oké, okay, een mooie race dus uh, Vandaag op circuit. En niet alleen uh, vandaag, ook morgen gaan ze weer rijden. Morgenochtend uh, als ik het uh, goed heb. Uh, ook morgen gaan die weer rijden. En jij wil natuurlijk weten hoe laat dat uh, gaat gebeuren. dat <laughs> je zegt, uh, morgenochtend. Ik ben even het uh, tijdschema uit mijn hoofd uh, kwijt. Maar twintig over tien. 20 over 10. Ja, ik dacht iets van half elf of zo. Ja, dat nee, is goed. We rekenen nog goed. Ja. Dus je kan nog enigszins uitslapen, Rob. Want ik uh, neem aan dat jij daar hier van wakker wordt. Ja, ja, ja, nee, maar ik wil daar gewoon bij zijn. Maar ja, dan moet ik uh, in de zak van uh, Albert-Jan. Dat, dat schiet ik ja. weer niet op. Nee, ik, ik ga er morgenochtend wel even, even heen. Even uh, Straks om kwart over vier is het zover... dan uh, krijg je de qualifying van de race voor morgen... van de Zandvoorts Masters. En uh, dan kom ik uh, tegen tien over vier weer even bij je terug... want dan kan je dat even inleiden. En uh, tegen de klok van kwart voor vijf kom ik weer bij je terug... want dan kan je de, de uitslag van de qualifying van de Masters uh, mededelen. En kijk... Uh... En kijk hoeveel stappen het heeft gedaan. Ja, tussendoor hebben we nog wel even Porsche GZ3 uh, Challenger uh, tijdelijk. Niet geheel onbelangrijk. Niet geheel onbelangrijk. Ja, nou ja, valt dat Maar ja, heel even kort verkort op die uh, Formule 3 dan nog even. Ja, die hebben vorig ook nog een kwalificatie gehad. Ja, die viel in het water. En die uh, valt uh, nu met het uh, stralende zonnetje dan uh, zo dadelijk in het niet. Al die tijden uh, kun je vergeten. Er wordt eigenlijk gewoon weer opnieuw begonnen. Dan zo op. En die jongens die Formule 3 uh, rijden die zijn nu aan het voorbereiden en doen ze door middel van onder andere balletjes overgooien naar elkaar en uh, dat uh, beachtennis uh, dat is, uh, zou je zeggen, ja wat heeft dat voor nu? nou dat is om de reflexen even te trainen en wakker te maken. Je zei het al even, de Porsche GT3 uh, die gaat uh, zo meteen van start. Nog bekende namen in het uh, rijders uh, team? Ja, misschien hebben jullie wel een uh, plaatje van een uh, koen dat is uh, onder andere weer. Uh, oh, hij is weer leuk. Daar, uh, bij en Safje uh, Maas. Uh, Max van Splinter, uh, Nicky Bertram, uh, dat zijn toch wel uh, de namen die bekend zijn. En uh, niet te vergeten ook de Belgische uh, Jeffrey van Hoijden. Goed, we, je houdt ons dus op de hoogte tegen de klok van kwart over vier, komen we weer bij je terug. Eerst ja, goed, bedankt. Oké, okay, tot, tot zo, hoi. Willem van Eersen uh, vanaf Circuit Park Zoonvoort. En deze plaat die gaan wij op verzoek draaien. Hier is Norman Kreenbaum, een spirit in the sky.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 Het was de singer van Kim Karnes, de better Davis. Versailles. We hebben nog wat sport kort voor je. Ja, wel drie sp korte sportberichten. Allereerst even de, de eerste etappe van de Tour de France. Die wordt vandaag wordt verreden over 190,5 kilometer van Leeds naar Harrogate. Uh, het, volgens uh, Michael Bogert zou het een hele mooie rit kunnen zijn voor Mark Cavendish... Maar momenteel, met nog een kleine 80 kilometer te gaan, is John Voigt er vandoor. En hij rijdt alleen op kop. Dat even wat betreft de eerste etappe van de Tour de France, die in, zoals gezegd in Engeland is gestart. Dan kijken we even naar de finale van Wimbledon: de damesfinale tussen Bouchard en Vitova. En Kvitova is natuurlijk als favoriete gestart. Maar iedereen staat achter de, de, de jonge tennisster Bouchard. Maar helaas kan ze, heeft ze de eerste set niet kunnen bolwerken. Kvitova trok de eerste set naar zich toe met 6 tegen 3. En staat momenteel met 2-0 voor in de tweede set. Dat wat betreft de damesfinale in Wimbledon. Dan gaan we nog even naar Frankrijk. En wel naar uh, Parijs. Van vlak onder Parijs uh, wordt daar het Franse Open verspeeld. Uh, Even kijken, Ghost Luiten is inmiddels gefinished na deze derde dag... en dat noemen ze dan Moving Day. Nou, Het is hem niet gelukt om naar beneden, te, uh, naar hoger in het klassement te komen... want uh, hij stond op een gegeven moment op min 1... maar uiteindelijk moest hij naar 18 hals. Zijn meerdere erkennen in de baan en wel twee slagen boven de baan. Leider op dit moment staat op min 9, dat is de Amerikaan Stettler. Met nog 9 hals te gaan staat hij op min 9. Tot zover. En tot zover ook uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard onder meer het gedicht van de week en het dier van de week. Lekker blijven luisteren naar CFM. De laatste voor het nieuws en weer van vier uur is deze van Marco Borsato en Ali B. Met de grote vraag, wat zou je doen? Als er nooit meer morgen zou zijn. laat met de maan. Heb je enig idee wat een merd je zou doen als? Je... Kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zijn? Je bent zo jong en klein. Het doet een enorm pijn. Het hartje van een kind is zo breed waar als lijn. Neem nou de tijd om dit even te horen. Want als wij niks doen, dan is je leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven. En ze kunnen nog zo veel op deze wereld beleven. Hoe we geven ze een kans en bieden ze hulp. Hou je kopje omhoog en kruip niet in je schuld. Steek je handen in elkaar, anders staan we sterk. Kijk je niet meer benauwd naar de klok. Aan de muur kom je los uit de greep van de tijd. We verbannen de dromen naar morgen en later. Maar doet het je stiekem geen pijn. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.